Gert het NOS-journaal. De Verenigde Staten veroordelen het geweld in Oekraïne. waarbij gisteren tientallen mensen om het leven kwamen. Het Witte Huis wil dat de strijdende partijen gaan samenwerken. om het conflict te beëindigen en recht en orde in het land te herstellen. Gisteren kwamen bij een brand in een gebouw in de zuidelijke havenstad Odessa. tientallen pro-Russische separatisten om het leven. Die hadden zich in het gebouw verschanst. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat beide kanten elkaar bestookten met benzinebommen. Ook Rusland veroordeelt het geweld. Het Kremlin houdt de Oekraïnse regering verantwoordelijk. In Afghanistan zoeken reddingswerkers voor de tweede dag naar overlevenden van een aardverschuiving. Na hevige regenval stortte gisterochtend in het verre noordoosten van Afghanistan een heuvel in. En een modderstroom vaagt een heel dorp weg. Er zijn 350 doden en 2100 vermisten. Volgens reddingswerkers is het onwaarschijnlijk dat er nog mensen levend uit de modder worden gehaald. Het gebied ligt erg afgelegen. En er is gebrek aan materieel voor het reddingswerk. Bovendien wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. In enkele streng christelijke gemeenten wordt vanavond om acht uur al de dodenerdenking gehouden. Omdat het morgen zondag is, hebben de gemeenten besloten de herdenking van de oorlogsslachtoffers een dag te vervroegen. Er zijn ook gemeenten die zowel vandaag als morgen een herdenking houden. De gemeenten die de herdenking hebben vervroegd willen dat iedereen erbij kan zijn. De rechter in Noord-Ierland heeft ingestemd met de verlenging van het voorarrest van Sinn Féin-leider Jerry Adams. De politie had gevraagd om nog eens 48 uur om Adams te verhoren over zijn rol bij de moord op een vrouw in Belfast in 1972. De rooms katholieke terreurbeweging de IRA dacht dat ze een informant was van de Britse politie. Het weer zonnig en droog, het wordt tussen de 11 en 15 graden, morgen in de noordelijke helft van het land bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig... En dan wordt het s middags ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege een politieonderzoek is de N223 naaldwijk delft in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A4 en Delft. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. En toe leeft, en je op het je dreeft, met Toebak leeft. Je leeft met Toebak leeft. She don't know who she is. Oh, I can take her in. Ja, ja. Oh man, wat fijne muziek. De Koeks. En die van het fijne plaat, dat heet... Uh, always needs to be... Where it needs to be. En zo deze leuke tekst. Geen idee. Het is uh, Toepak Leefte Radio. Fijn dat u het toestel hebt aanstaan. Dan geef ik volhouden. Straks een tien hebben we wordt het Zandvoort. Op. Het is uh, altijd even uh, na het nieuws. Meteen even kijken wat is er door de jaren heen gebeurt op deze 3 mei. Nou, wat kunnen ze ons melden? Wat is er op uh, 3 mei gebeurd door de jaren heen? Vertel eens. Ja, nou, in 1999 was er een van de zwaarste tornado's ooit. Ja? Die zorgde voor een spoor van verwoesting uh, in de Amerikaanse staten Oklahoma en Kansas. Oké. Okay. Nou, uh, vliegtuigcress in de Zwarte Zee in 2006 met de Airbus uh, A320 van uh, Arvia. En, uh, daar kwamen 113 inzittenden bij om. Jolande? ja. Ja. Dat is heel erg in de zwarte zee. Of kijken we kijken. Uh, weet het, Madeleine McCann wordt veroor, ver, wordt ontvoerd. Ja, ik heb in Portugal. Nog, ik heb nog een stukje... Madeleine dood. McCann. Er was toch laatst nog weer een uh... ja, heropening van de zaak ja? bijna. Ja, ja ze maar, toch uh, weer... uiteindelijk. Uh, is er nog niks gebeurd uh, dat we niet weten hoe en wat? Nee, en de ouders zijn echt flink verdacht geweest. Want er zijn namelijk alleen sap gevonden van Madeleine McCann in de auto. En ook vingerafdrukken. Ja, logisch lijkt mij. Van ook de, de, de moeder. Dus die zijn nog flink onder, uh, onder, ondervraagd. En verdacht van dat zij misschien iets met de dood te maken hebben. Of in ieder geval met de verdwijning van ja. uh, Madeleine McCain. Maar er is nog steeds geen, uh, geen duidelijkheid daarin. Weeselijk lijkt, me echt, hè, lijkt ach, het. Dat je het schuil. gewoon nog steeds niet weet of, uh, of ze nou nog leeft of niet. Nee. Het en steeds of ze nog, het goed ze heeft nog... of niet ja Nee, ze is natuurlijk nog, nog niet gevonden. Hè. Nee. nee. Uh, maar het zijn heel wat vermiste mensen, hoor. Het mag ja. is gewoon wel dat uh, iedereen. Ja, als ze nog zou leven, zou iedereen. Ja, het staat op de harde schijf bij je, vind ik gewoon. Ik bedoel, als ik een meisje zie, denk ik. Hey, Hé, die lijkt op Madeline McCain. Ja, dat is natuurlijk wel een, een foto die jij over hebt zitten van, van tien jaar, tien jaar ja, geleden. Het bijna. is gewoon zeven jaar later. Ze dus, ja. dus, dus is nu veertien uh, of zo. Het is of nu of gewoon... nee? Tien, elf. Hoe dus oud ze... was ze toen? Ja, uh, ja, goeie vraag. Die, die herken je eigenlijk niet meer terug. Nee, volgens mij niet. Nou, even door. Wat zit nog meer ja. spel op 3 mei? Uh, de eerste in uh, 1978. Een ja. vreselijke dag. Oh. Oh. De eerste spam werd verstuurd. Kijk, we hadden en het over ver... erge dingen, maar dit is erger. De, je, je wordt er nog elke dag gek van. Oh, het is, nu gewoon, het is nu gewoon. Vroeger was het echt van, wauw, heb je hem ook al gehad? Nee, spam. Wat is dat dan? Wat, wat doe je dat op je brood of zo? Vroeger ja. was het zo, ach, ah. oh, al, die, al die post en dan... En dan, oh, ik heb een mailtje. En nu is het zo, al die mailtjes. Oh, een echte brief. Ja. ja. Nou, is het leuk ook om een echte brief te krijgen. Dat vind ik ja. een ding dat zeker. Ja, dat is altijd wel leuk. Het jammer is... dat ze meestal van de belasting niet zijn. Als we het over de computers hebben. Nintendo Gamecube wordt in Europa uitgebracht dat is in 2002. Je kon hem op de kop tikken voor 219 euro. En er zaten ook nog 20 titels bij. Wauw, ja, inderdaad dat is, wel leuk. echt voor de freaks, hè. Precies. In concentratiekamp Sachsenhausen worden 72 leden van de Nederlandse oordedienst geëxecuteerd. In 1942, hè? Ja. Dus het is niet aan het eind van de oorlog, maar het is echt nog uh, volop in de oorlog. De Nederlandse Dienst. Ik heb uh, afgelopen week een beetje rond zitten kijken. En we komen straks nog op uh, het feit dat uh, er is een fototoestelling van uh, Anne Frank hier in Zandvoort... over de tijd dat Anne Frank hier vaak op het strand was te vinden. En uh, toen kwam ik ook op allerlei uh, filmpjes uh, terecht. En uh, ja... Logisch in deze tijd natuurlijk. Uh, okay. Nog even andere dingen. Die ja, in uh, 1986 wint België voor het eerst in de geschiedenis, en volgens mij ook voor het laatst oh, het ja. Eurovisie Songfestival. Oh, nee, niet. Uh, oh, Dankzij nee. die jonge Sandra Kim. Oeh. Ik hoor het wel, hè? Zo vrolijk. Ja, zo lekker. Moet dit nou? Is dat is 13 of zo. Daar hebben ik toch? even harder zitten voor. Je? Die hoge toon is heel fijn als je een kater hebt. Je hebt toch geen kater? Nee, ik heb geen kater. Ik heb geen druppel gedronken. Ik zie net een foto van hoe ze er nu uitziet. Ja, het is toch een stuk ouder inderdaad? is een stuk ouder. Dat gaat zo met mensen, hè? Ja, hè? We staan hier bij stil. Oké. Eh, ja? Goed. En door. En door. Ja, we blijven hangen inderdaad, hè? Degene die vandaag jarig is... Laat ik de verjaardag maar even erbij pakken, is... James Brown. Wow. Helaas natuurlijk alweer overleden in 2006... Ja, en uh, in uh, 1791 wordt de eerste grondwet, of ge, uh, geschreven grondwet, uh, in Europa treden in werking. En dat was in Polen. Dat, dat verwacht je dit? Heel erg. In Polen? Volgens mij zijn ze nooit veel verder gekomen. Nee. Maar. nee, Dat is echt heel bijzonder. Uh, ik blijf even hangen bij de verjaardag vandaag. Diegene die ook jarig is, toen kwam hij niet meer onder ons, is Bing Crosby. Bing Crosby, waar kennen we ook weer van? Just like the one. Oh ja. Oh, White Christmas. Hij was geboren in 1903. Hij is overleden in 1977. 111 jaar geleden, maar die is... is ja. uh, zo lang geleden, ja. Maakt hij ook nog een beetje hippe muziek in plaats van die White Christmas. die kennen we dan wel. Ja, maakt ook hele hippe muziek. Fairy tales can come true. Ja, heel hip. It can Goed. Nog meer? Ja, <laughs> in, op uh, 3 mei 2006... Ja? werd uh, Overleed uh, Karel Appel in de jury. Ah, Karel Appel is dat van die... Uh... Ja, precies. Even met, met die pijl. De... Gooi maar wat op het doek en het is klaar. Ah, Dat was ah, Ja, hij werd, eh. hij werd vooral bekend door zijn uh, lidmaatschap van de kunstzinnige groepering uh, Cobra. Oh, Cobra. Ja. Ja, ja, ik moet zeggen, hij heeft veel mooie dingen gemaakt. Ik bedoel, uh, het is niet zomaar uh, wat op het uh, doek smeren. Uh, degene die ook jarig is, is Frankie Valley. Ah. Ja, yeah, Frankie Valley. <laughs> Hij is geboren in 1934 en momenteel zijn het ook de Huppel de Boys. Is momenteel als musical door Nederland. Ja, Jersey, Jersey, Boys. Jersey Boys, ja, leuk. En dat was een leuk plaatje. Maar eigenlijk, wat wij leuk vinden, is toch deze plaats van Frankie Valli. Nee, nee, die, oh, nee. nee ze ja. Vinden is erg leuk? Nee, zie je erg leuk deze? Ja. Die vinden wij eigenlijk Lief. het leukst. Ja, want dat was een nieuw, ja. nieuw tijdperk wat inging. Chris met John Travolta en Olivia Newton John. Olijfje. Olijfje. ja Het is vandaag ook, uh, dus mede omdat uh, in Polen dus die uh, grondwet was opgericht... Ja. is vandaag de nationale feestdag, de dag van de grondwet. En ook de internationale dag van de persvrijheid. Niet in Polen, maar dat is internationaal. Dat dus vind ik ook wel heel apart. Okay. ja En wat dat betreft hadden we beter in het Romeinse Rijk kunnen, uh, kunnen wonen. Want daar, je uh, hebt tenminste echte feestdagen. Die, uh, nu eindigt het feest voor uh, Floralia. Yeah? Floralia. Dat is uh, de, mm. het feest van de bloemengolin Flora. Ja? En uh, dat begint op 28 april. En is uh, vandaag dus afgelopen. Kijk, dan heb je nog eens vrije dagen. Ja, ja. Want dan heb je ja. de IJsheilige ook en zo. Hè? Dus, uh, want uh, die, die is zijn begin mei zo'n beetje, half mei. En dan, uh, en dan kan je met goed persoon je plantjes buiten laten staan. Okay. Dan worden ze niet meer bevroren. Nou, het laatste die ik de, als jarige nog even tussendoor gooi, is Maarten van de Roosendaal. Uh, heel veel mensen kennen hem niet, maar die heeft gewoon... Hele goede teksten geschreven. Ook diepe teksten. En het Maf is dat hij... Hij is in 2013 overleden. En uh, dit is een van zijn teksten. Moet je geluisteren. Dat heeft hij zelf gezongen, hoor. Het lijkt niet van... Uh... Nou... Weet je nou, die met die dikke bril. Joep van Dijk. Nee, uh, uh, ja, ja, ja, ja. ja. Bram van Meulen lijkt het. Nee, die andere. Nederlands hoop in, uh, in het lange daag. de Jong bedoel de je? Jongen. Okay. Ja. de jongen, die stem lijkt op freek de jongen. Oké, ik dacht meer dat het uh, Bram ah. van Meulen leek. Uh, ja, tot zover, zullen we het afsluiten? Ja. ja. We ja. draaien er een puntje aan. Dan is het nu tijd voor niet die plaat, maar deze plaat. Mijn vivo plaat van de afgelopen weken. Brothers and Sisters, Bands of Skull. Zaterdagmorgen, Toepak leef. Welkom. other countries you were better raised by all the morals of your teachings you're living just to please dying to offend but however much we try we're our brothers and sisters in the end in the air Speel Speelde mee met de luchtgitaar. Ja, hij staat hier nog steeds. Hij is destijds niet uitgegaan met de wedstrijd. Die bal, weet niet wat voor hij het was. Maar. Ja, sommige mensen waarderen gewoon niet onze prijzen. Dat vind ik heel jammer. Maar dat onthouden we wel. Benz of Skull en Brothers and Sisters. Brothers and Sisters, in the end, met z'n zijn we uiteindelijk zijn we toch allemaal broer en zus. Dat maakt Zo. ook nog niet uit. Donker, zwart, paars. Noem het allemaal op. We staan straks 5 mei. 4 mei eerst, allemaal hand in hand. Te uh, te her herdenken. Namelijk herdenken. Te herdenken? Ja, te ja, herdenken. En dan op 5 mei zijn we het allemaal weer aan het vieren dat we vrij zijn. Het is Precies. goed om er toch weer bij stil te staan. Eigenlijk. Ja, uh, gisteren zat ik weer de wereld eruit door te kijken. Natuurlijk. Als je gesprekstof wil hebben, moet je de wereld er door gaan kijken. Dan heb je altijd gesprekstof. over. dit keer ging het irritant. Wel die die er weer tussendoor. Ja, jouw favoriete bent? Oh man, wat is er mee? Waarvoor waar zijn die de huisband geworden? Dat is echt afschuwelijk voor woorden gewoon. Wat een gejank. Ja, maar nee, weet je wat het is? Ja? Martijn, die denkt gewoon van... Kijk, naast hun zie ik er goed uit. Dat zal wel, ja. Dat jou. is het. Ja, dat is het misschien, ja. Wat een stelletje. Ja. In leeftijd? Ik zet, hem, let, ik zet hem gewoon even, een minuut zet ik hem over en dan zet ik weer terug. Ja. Maar goed, ging dit keer ging het over een van het televisieprogramma dat heet dan geloof ik In Bed. En er worden allerlei mensen geïnterviewd die liggen dan in bed. En die vertellen dan een uh, levensverhalen. hoe ze elkaar kennen en wat ze irritant elkaar vinden en de eerste ervaringen. en En hoe beter dan was het zo aan En horen. kregen Gent het over de Tampeloeres. De, de, de, van de, de, de man en de vrouw beschreven zo. Van, ja, de eerste keer dat ik met hem naar bed ging, voelde ik zoiets van. Oh, oh, dat gaat nooit passen. En het bleef me toch. En hoe op het zat het zo een beetje aan te horen. Zeg van, ja, wat is dat dan? Maar waar hebben we het dan over? Ja, gewoon over uh, dat. Ja. ja maar ik bedoel Het formaat. Ja, ja, ja, hoe, ja dat, wilde hij, dat, hij, dat zei hij niet. Hè? Hij zei niet van. Wat is dan afmeting? Dat wilde hij niet <lacht> zien. Niet zeggen. Maar hij hoorde wel zoiets Ja, maar hoe groot is die van jou dan? Dat, ja, hij, had, dan. hij voelde bijna zo van. Dit is een soort wedstrijd nu. Ik, ik hij liet hem bijna zien van, kijk, was u zoiets? Ja, ja. ja, het is bijna zo. Ja, het is met mannen toch altijd een beetje een, het is een toch Ja, het is wel zo. Ja, maar goed, het is toch heerlijk als je vrouw naast je zit... en die zitten, vertellen je, je zit zo een beetje zo met een grijn zitten naast zo'n. ze hebben het over mijn ding. <laughs> ik hoef niks te zeggen, ik hoef alleen maar te lachen gewoon. Want, uh, echt, ik word nee, nee, gewaardeerd. Daar gaat het om in het leven, dat je gewaardeerd je bent wordt. Ik ben de echt aangevallen van door. <laughs> die zijn na de show zijn ze gaan meten. Hij vond het ook wel een beetje gênant. Is dat hij zelf... Meten is weten. Ja, maar het is dat hij zelf een kleur had. Als kon je zien dat hij een beetje, een beetje rood werd. Ja, ja, ja. Dat ja, ja, ja. ja, is wel Apar leuk. apart onderwerp. Maar ik wou nog even, toch even terugkomen op die internationale dag van de persvrijheid. Want ja? die dag die is dus in 1993. Dus dat is al 21 jaar geleden, zeg ik. Ja. Door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen... om bewustzijn te kweken voor het belang van persvrijheid. En de regeringen eraan te herinneren om hun plicht te vervullen. Pfft. En het eraan gekoppelde artikel 19... van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En de Verklaring van Windhoek uit 1991 te handhaven. Dus de uh, UNESCO wat? heeft dus ook... Uh, windhoek? We, windhoek, volgens mij is dat in Afrika toen nog gebeurd. Waarschijnlijk met uh, het gebeuren dat uh, Mandela aan de macht kwam en alles. Oké. Okay. En uh, UNESCO heeft ook uh, de persvrijheid al jaarlijks onderstreept. En uh, de dag wordt in Nederland dus, uh, georganiseerd door Free Press Unlimited partner en partnerorganisaties. Uh, en het centrale thema was toen Untold Stories. Maar wat het nu dit jaar is, weet ik niet. Nou, ik, uh, dat zouden we eigenlijk eens moeten kijken of, nou, of er nog activiteiten zijn. Dat het misschien zomer weer in de vergeten Ik kan allemaal een paar landen komt. noemen waar ze het misschien uh, die op de uh, ja? agenda kunnen zetten. Dus Daarover ja. te praten. Ja. Zou ik ook wel aan denken. Jammer ja, geen punten. Dan nemen we een paar. Ik heb hier ook nog een leuk, uh, leuk berichtje. Een man, uh, een, een 73-jarige man uit Brazilië, die was uh, lekker aan het vissen. En op een gegeven moment bleef ze hengel haken. En dan kreeg hem niet pakken. Wacht, ze uh, wordt niet... zijn hengel, hè? Ja, ze hengelen. Oké. Ze hengel. En inhalen. Uh, inhaal, ja? gebeurde niks. Kre kreeg hem niet los. Nee? ging je kijken wat het was. En toen zag je een groot stuk metaal met erop ESA erop staan. oh jee. Dus uh, Vliegtuig, uiteindelijk... het vliegtuig. Het vliegtuig? Nou, ja? Nee, nee, ja? nee, nee, nee, nee oh, helaas, oh. helaas. Nee, hij had, hoe uh, weet het, uh, ja? de man die heeft dus, uh, daar is hij opgebeld. Nou, die geloofde hem niet. En uh, uiteindelijk hebben ze met tien man het stuk metaal uit het water gehaald. En het is inderdaad een stuk van een uh, satelliet die afgelopen jaar... Naar uh, oh, nee, die is gekomen. Uh, ja, oké. Okay. Precies. Oké. Okay. Dus, uh, ja, maar echt gewoon, uh, het stuk metaal is uh, ongeveer net zo groot als een auto. Oh! Dus... Uh, zo, dat is dat maar... wil je ook niet op je dak krijgen. En heeft zingen. zijn hengeltje dat gehouden toen we eruit trok? Ja, nee, ja, hij heeft niet met zijn hengeltje eruit getrokken. Oh, okay. nou, als je weet wat, ze met, wat voor vissen ze binnenhalen met bepaalde hengels... dan denk je, nou, het ja. zou nog we wel kunnen. Richting... <laughs> ja, het is wel maffisch. Oh. dat ik, het, was het misschien een vliegende schotel? Nee, dat is niet, want ze hadden geen SA -ha op opstaan natuurlijk. Maar het maffisch is wel dat uh, vorige week of de week daarvoor... bij Brandpunt, het programma wat altijd hele serieuze journalistiek presenteert... Ja? hadden ze een item dat ging over vliegende schotels. Kijk... Nou Bij Brandpunt. Ja, leuk. Ik had echt zo... What the fuck? Gaan we over overvliegende schotels hebben in Brandpunt? En? en, en, en, en, en hadden ze beelden? Hadden ze beelden? Nee. Het was oh. altijd zo teleurstellend. Geen beelden, maar wel verhalen. Dat, ja, het moet toch wel echt iets zijn. Vooral, uh, je hebt de, de Belgische golf. Hè. In België zijn zijn heel veel si uh, sightings geweest. Heel veel uh, uh, mensen hebben daar wat gezien. Zelfs politieagenten, piloten. Oh. Dus er moet wel wat zijn. En ik vond echt, ja, als brandpunt er aandacht aan geeft, dan moet er toch iets buiten Damkring nog leven, zou je denken. Dat, ja, dat maar zoveel ruimte. Waarom, is daar, waarom hebben we nog niks gemerkt? Dat nou, ja. er, er is leven op andere planeten. Is, daar zijn Vraag, of, maar waar. waar? Waar zijn jullie jongens? Waar, en ja, kunnen ze ons en, vinden? Ja, ja precies. En, maar, maar als we die kant op kijken, kijk je gewoon... Nou, 100, 200 lichtjaren en soms miljoenen lichtjaren. Ja, miljoenen. Dus dan kijk je dus eigenlijk gewoon miljoenen jaren terug in de tijd. Want ja, die lichtdeeltjes ja. moeten daar wel komen. Ja, ja, precies. Je hebt altijd oude informatie ja yes. In de tussentijd kan er alweer iets ontwikkeld zijn. Ik bedoel, de, de meeste sterren nou, die we zien, die zijn, ook, zijn er ook niet meer. Nou kijk, er dus komen meteen al beelden bij Jolande op de computer. Ah, oh. Oh. Oh, ja. oh, de driehoek, de bekende driehoek met Zie, de, de vier lampjes ja. onder. Oh, ja. Ja, ja, ja. Yo, nou, dat vond ik leuk. Gaat ook even op googlen. YouTube zijn ook altijd wel filmpjes, maar het is niet naar niet, nou, tevredenheid. Like bullets from their mouth They keep shooting out But they never penetrate oh. For so long I waited for this moment to shine Try and take it from me Deel delen om trouwens. My shoes are sexy. U, ik weet niet of het nou echt heel stoer is om daarover te zingen als man zijn. Hè? Ja, nou de mannen die zijn er tegenwoordig wel erg mee bezig. Ja. En deze Bo, die is ook al uh, laatst ook wel bij de Wereldraad door geweest met mijn uh, Guilty Pleasure ofzo. Oh, dus, uh, over plaatjes die iedereen stiekem heel erg leuk vindt, maar die niet meer kunnen, want die zijn zo oud en dit ja. en dat. Ik heb ook een Guilty pleasure die moet je straks nog even gaan draaien. Ja, lekker boeiende Guilty pleasures. Ja. Uh. Maar die Bo, die heeft dus ook ooit... Uh, yeah? ook iets van... Uh, uh, zo'n... Zo uh, programma gewonnen met uh, de beste zinger van... of Pop, uh, pop okay. with The Stars, of weet ik veel. En uh, toen uh, riep hij iedere keer... Keep the soul alive! En toen zeiden ze van een Coca-Cola light, of zo. Oh, oké. Okay. Precies. Ja hartstikke mooi. Zo is het ja. Ja ik vind hem, ik vind hem leuk. Dat is echt, uh, echt swing, echt soul is het. Um, nou ja hij is toch een beetje doorgebroken. Ook wil hij niet uh, op de commerciële manier. Dat wilde hij toch niet. Nou, dat is goed bekeken. Ja. Precies. Vandaar dat ik hem misschien ook uh, draai. Kan ik uh, ook respect. Een, nou, respect. Oh, Rob Ford. Weet je van Rob Rob Nou dat is namelijk een burgemeester van Toronto. Die is verslaafd. En uh, heeft hele rare uitspattingen gehad. En uh, hij heeft nu gezegd... ik ga een paar maanden er even tussenuit. Want hij wil toch weer terugkomen in de politiek. Hij wil toch weer burgemeester worden. En uh, gaat zich laten afkikken. Hij uh, heeft ook openlijk gewoon toegegeven dat hij cocaïne heeft gebruikt. En daar zijn ook filmpjes van te vinden. Gewoon die aan die Ja, die filmpjes zit. hebben we wel gezien. is een beetje een, een dikkere man. Het is uh, die, een dikkere man, ja. af en toe flink uit zijn slof schoten. Ja. Oh, okay. Hij ja, wordt ja, de ja. stadsklown genoemd in Toronto. Hmm. En, nou ja, dat kan positief uitpakken. Hij zegt zelf dat hij zich helemaal onder handen laat nemen. Het moet gewoon afgelopen zijn met de verslaving. Het moet gewoon weer uh, ja, goed tevoorschijn komen. Ik wil gewoon weer de, de, de, de stad dienen. Gewoon. Dus we zullen het uh, merken. Ik bedoel, uh, er zijn Fijn. meer voorbeelden. Dus onze, uh, uh, George is nee Robert Downe Jr., bijvoorbeeld die acteur. Die ja. is natuurlijk ook helemaal weer op het goede spoor gekomen. Die heeft ook diep gezeten, hoor. Ja. Oh man, ja, ja, ja, ja, ja. Is echt, uh, Verder George W. Bush heeft ook uh, flink uh, aan de drank gezeten. Uh, ja. Daar is het ook heel goed mee gekomen. Maar ook ene blonde zanger, toch? Uh, uit Nederland. Dat jonge gastje. Berg. Van Thomas Bergen. Tom, oh ja, klopt. Oh, hij. hij is ook nog... zo diep gezeten. Oh, diep, oh, diep gezeten. Uh, en zo toe. jong nog, hè? En dan al zo diep zitten. Dat is echt ongelooflijk. En uh. dan wordt hij ook nog vergeleken met Justin Bieber. Ik had liever niet gehad dat dat in mijn stuk zou komen. Maar goed, hij wordt vergeleken met Justin Bieber. Ja. Uh, dat komt voor mij niet meer goed. Maar uh, we, we wensen hem sterkte. En ik, ik ben benieuwd of hij even goed op behandeld wordt gedragen. Het is natuurlijk, in Amerika kan het wel heel worden uh, aangezien... Van, nou, het is wel heel menselijk, het kan gebeuren. Met Justin? Nee, met, uh, met deze burgemeester. Oh, ja. Ford, dat hij dat zo menselijk is. Dat, ja, iedereen maakt fouten en als je ja, krijgt een tweede kans. Ja, maar ja, dat kan je dan ook zeggen over die, uh, nee. die uh, van, van de G. Nee. Ja? Nee, dat gaan we ook niet menselijk. over hebben. Ja, is menselijk. Ja. ja, het is ook menselijk. Ja, precies. <laughs> deze man <laughs> heeft geen slachtoffers <laughs> gemaakt, hè, deze Ford. Ja, deze Rob okay. Ford. Dat, dat, dat, dat denk jij. Ja, ja misschien dat ik. wel. Ja, ja. ja, precies. Maar ja, we gaan straks gaan we een nieuws doen. We gaan de nieuws straks doen. Eerst ik vind het alweer die plaat. Maar ik vind hem leuk, maar zo leuk vind ik hem ook weer. Dat moet ik twee keer te doen. had eerst even een mopje ziek, ziek te doen. We je muziek doen. En daarna straks onder andere de Jolandenkeuze en wat berichten uit Zandvoort. En Marcus die houdt nog even vol nog een half uur. Ik kan hij straks gestrekt. <laughs> Houd jij de doos vandaan? Hier snake van Lloyd Quo. Jody wants to She looks like a night In an on-the-waterfront She reads the immutable wall In her American circumstance Tries too hard She's obvious despite herself She looks like even though Dat heb ik niet op de redden. Lloyd Cole en de commotions en Rattlesnake. Nou, als we het toch over snakes hebben, als we het toch over dat soort dingen hebben... is het misschien ook toepasselijk om Nieuws uit dat even te doen. Want ik heb wat berichten gelezen over jou. De barstaart rups is weer terug. En het ja? moet zijn. Het is de barstaart satijn rups. Daarom heb ik zo'n jeuk. Ja, dat zou best kunnen. Je krijgt met dat, zo is dat soort plekken krijg je er een beetje van. You. Momenteel is ze te vinden op verschillende plekken in de duinen... En ook op strand van Bloemendaal, Zandvoort. Hoe ziet hij eruit? Nou, je kan niet missen. Het is echt een eng beestje gewoon. Hij heeft namelijk een bruin donker tot zwarte kleur. Hij heeft twee rode stippen bovenop zijn rug. Echt zomaar ergens twee stippen, heel apart. En geelbruine haren. En hij heeft korte zwarte brandharen met weerhaakjes. En die weerhaakjes dringen makkelijk de huid binnen en vooral. En veroorzaken dan allerlei heftige jeuken. Dat kan echt urenlang duren. En kan ook allerlei irritatie geven aan de luchtwegen. Maar ook aan de ogen. Dus mocht je daarmee in aanraking komen. Spoelen, spoelen, spoelen met water. En ook indirect. Kan zelfs dat het eraf waait op een of andere, een of andere spulletje. Dan als je dat op je krijgt. Dan kan je ook jeuk krijgen. Dus ja, ik zie meteen iedereen al hier. Ja. Ik krijg ook een juik ja, maar... in mijn hoofd. Oh. Wat had Dat bericht dat ik even niet moeten doen. Maar kijk er even vooruit. Zorg even dat je, als je de duin in gaat, uh, of als je denkt van nou, hier ze kunnen ze rondlopen. Bedekkende kleding, hè. niet alleen kort. Nou, kort... Doe maar mag gewoon netjes alles. Nou, een kort strak, een strak broekje, aan doet het me niet. Nee, nee. Ge ge geen seks in de duin. Nee, geen kort strak broekje. Dat kan ik ook slecht tegen trouwens. Oh, dus uh, nou. nog andere berichten. Ja, er is uh, een opening. Er is een uh, Jeugdwonk Zandvoort uh, is klaar. En het is, uh, op maandag 12 mei van 7 tot half 9 is er een opening in Club Soho in de Kosterstraat 1A. En de doelgroep is de Zandvoortse jeugd van 12 tot 18 jaar. En tijdens de opening is iedereen welkom. Dus ik zou zeggen, ga eens kijken. Het is georganiseerd uh, door Floortje Vark, uh, Valk. Uh, zij is een jongere werker van Pluspunt. En uh, nou ja, haar uh, staat ook in de, in de krant. Maar haar nummer is 06-36-30-0809. Ik kan zeggen, ga gewoon even een kijkje nemen. Ja, en uh, vandaag, zaterdag 3 mei, uh, organiseert de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, of de, oftewel de KNRM, uh, haar landelijke open dag op Goed meer dan weer. 45 locaties. Ja, ze hebben het zeker mooi weer. Het water is wel, de zee is vrij rustig. Want, ja, dan kan je wel lekker en het spuiten jammer, over het water. Dat is jammer, want ja, je mag namelijk als je donateur bent of wordt, mag je meevaren met de boot. En ja, dat is toch wel het gaafste als het, zeg maar, een beetje, een beetje wild, uh, ja, wild water is. dat lijkt me wel. Want die Zeker. foto's, vond ik ooit van met, uh, met de nieuwjaarsduik, toen wij als enige de nieuwjaarsduik deden, zijn foto's dus van die boot, dat die echt zo, hoe uh, uh, weet het, echt spetterde op dat water, zo uh, oh, kledink, ja. krink. dink. En er zijn zulke mooie foto's van. Ja, ik heb wel eens met die boot meegevaren. Ah. Schaaf. Is, ja, is, is Het is echt de moeite waard. Ik, ik zou er gewoon donateur voor worden. Ga jij zo heen? Ik, ehm… Uh, nou… Ik, ja, nou, ik denk ik zo lekker mijn bedje inderdaad. Ja. Oh, nou ja. Het bestaat al sinds uh, 1824, hè. het is een bijzonder. En ja, ze, ze... krijgen geen subsidie. Nee. Allemaal diddaad. donateurs. Het is allemaal volledig op donateurs. En ze hebben zoiets van, als we subsidie gaan aanvragen... dan gaat de overheid er weer zich mee bemoeien. En dan krijgen we weer ja. dat we locaties moeten sluiten... omdat de, het ja, efficiënter kan en zo. En ze hebben, ja. willen gewoon... Dat het goed mogelijk dekkend ja. zijn. En dan hebben ze hebben iets van, nou, we redden het zo. Dus we blijven ik, lekker onafhankelijk. Ik vind het vloerop. Oh, Kijk even op uh, www.reddingsbootdag.nl voor meer informatie. Uh, nog even vertellen, het was een groot succes. Vorige week woensdag heeft RTL 4 in uh, Zandvoort opnames gemaakt... voor uh, het programma Eigen Huis en uh, Tuin on Tour. Uh, kijk hoor, Zandvoort was de veertigste en tevens laatste gemeente waar eigenhuizen tuin neerstreek op het Badhuisplein. Je kan zeg maar op de grond kan je nog de afdrukken zien van al dat wit wat ze hebben gemaakt. Doe maar wit, heel hip, doe maar wit. En uh, wanneer wordt het uitgezonden? De Opnames uh, worden uitgezonden op 24 mei om 5 over 6. Zo heerlijk tijdens het eten. Dit ja, op bord. Ga even kijken okay. wat er in Zandvoort allemaal wit is geverfd. Oh, nou ik ben benieuwd. Je, ja. je kan uh, 17 mei van 10 tot 1 kan je inschrijven bij Beach Club 10 voor de timmerdorp Zandvoort. Ja. Want uh, op vier dagen van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 augustus is het Timmerdorp en uh, 150 kinderen van 8 tot en met 12 jaar... timmeren in teamverband hun eigen huis. En het wordt aan het eind van de week afgebroken... en dan wordt er een grote fik van gemaakt. Uh, de de bedeld. Ja. En dan wordt er is dus ook iemand die krijgt dan... Uh, degene die het mooiste huisje hebt gebouwd krijgt, een cadeau. En volgens mij kan de burgemeester ook altijd langs en zo. Dus het gaat gewoon heel gezellig worden. Het wordt waarschijnlijk met drukte van belang de 17e mei. Dus zorg dat je op tijd bent. En dan kan je je kinderen inschrijven. Ja, 150 deelnemers. En geen één meer! Nee, denk ik wel. Ja, ja nee, dat vind ik heel goed. Niet van, ja, maar je kent me toch wel, joh. ik had dat voor je geregeld afgelopen jaar. Nee, 150, je bent te laat, Zo zijn de regels. Ja, ja. en als je nou de, de komende dagen denkt van, wat hoor ik nou, wat hoor ik nou? Ja? Nou, op het circuitpark Zandvoort zijn de State of Art Historic Zandvoort Trophy bezig. Um, oftewel, allemaal vooral heel veel oude Porsches. Dit weekend? Oh, wat leuk. Rijden, rijden rondjes op het circuit. Oké. Okay. Dus, uh, nou, dat dus. Ja, nou, als, je, als je wat meer informatie wil, moet je naar www.harc.nl. Staat wacht, wacht. er net weer eentje hiervoor natuurlijk. Niet elke Porsche gaat heel hard. Deze dus ook niet. Dat is duidelijk. Uh, verder komen ik nog even melden dat de actrice Mini uh, Kok is opwacht overleden. Mimi. Mimi. Sorry. Mimi. Niet Mimi. En Mimie. Ik, denk, ik zag die foto. Daar is het bericht. Uh, nou, Daar is wat anders. Dat was Mimi. Uh, Mimi. Was het ook weer van? <lacht> Goed, maak dan ja, het Muppet Show, nou weet ik het weer. En uh, in de uh, krant, Sanford's stond een uh, foto bij het bericht. Mimi Kok overleden. En ja, een mooie dame zegt. Dus uh, tijdens de misverkiezing in 1951... ik meteen op internet zoek, wie was dan Mimi Kok? En toen dacht ik, oh ja, het dat eigenwijze vrouwtje wel heel veel programma's heeft gedaan, heel veel eigen, vooral bij de VPRO. Bij chef van Oekel heeft ze wel wat dingen gedaan. Ja. Uh, ja het is echt een, uh, volgens mij een tof vijf geweest. Ja, mijn moeder zei dat ze altijd het zijn nichtje van haar was, maar ik uh, of het nou waar is, dat weet ik niet. Ik kan het helaas niet meer vragen. Oké. Okay, maar het is echt maar, leuk. Uh, het is een leuk, uh, leuk mens. Google even op haar uh, naam en kom allerlei leuke foto's tegen van onder andere die misverkiezing in 1951. En ze schijnt binnenkort nog steeds in de televisieserie te zitten. Want ze speelde tot hoge leeftijd nog steeds in allerlei series en uh, televisiefilmpjes. Dus, Mimi, uh, nou, respect. Hey, tot zover de zijn berichten. Tijd voor de Jolandenkeuze. Loezo. Het is geen open dag van de brandweer, maar toch even een brandweerplaats. Bye Liefde van één dag was, en dat het eind snel komen zou. En dat ik jou nooit meer wil bedotten. Voor geen enkele andere vrouw. Zeg me niet dat ik op moet rotten, anders grijp ik naar een taad. ja, zo. maakt altijd hele serieuze muziek. Waar ging dit nummer over? Eh, over die brandweer. We eh, weer een brand van weer opnieuw. We het weer uh, opnieuw. hebben. Oh, ja, oh, uh, zelfs een brandslang uh, uit, uitrollen. En uh, <laughs> zijn vrouw die schrok ervan. En, uh, en de, de, de, de brandplussen. Brand ja, en de brandplussen. Uh, oh, moeder, stond, wat is het heet? Hè? Ja, je, je hebt een avond Een Hubert de Tan stond erbij. En die zei, wat de fuck, waar hebben we het nou over? Wel afmetingen hoorde. Huh. Zal ik hem ja. er even naast liggen? Ja. Precies. Ik, uh, we hadden het net over ufo's en alles. Maar, ja, ja. Heb je De weg van de toekomst, die kan dus niet tegen regen. En dat, dan denk je ook, van dat huh? zijn zo'n weg die automatisch dat wat gaat doen. Lichtgevende markering. Ik kan me voorstellen... Dat je daar op de af afsluitdijk ook wel van alles gaat zien. Maar de N329 weg bij Os is uh, de lichtgevende weg, Markeer. markeer ik doe het niet meer. En uh, in theorie is het project echt een sterk staaltje innovatie in de Glowing Lines van uh, Daan Rozengaard. De ontwerpen nemen overdag UV-licht op en in het donker wordt dat vrijgegeven. Ja, dat is gaaf En zo uh, zou het heel goed te zien moeten zijn. Maar het blijkt dus dat het niet tegen de regen kan. Oh. Ja, hobbels, hobbels hoorden erbij. En uh, het doel is dus uiteindelijk dat er meerdere snelwegen in Nederland voorzien gaan worden van die lichtgevende lijnen. En uh, het is de bedoeling om het te testen. En de afsluitduik moet op de duur ook een slimme weg worden. En er is interesse al vanuit het buitenland, zoals China en wat ben je dan voor slechte Nederlander? Als je zoiets ontwikkelt en dan geen rekening houdt met de regen. Dat ben je toch geen Nederlander. Ja, dat is wel ja. heel raar. Je denkt, van, dat is toch het eerste waar je rekening mee houdt? Dat wij, moet tegen heb, de regen kunnen. Ik, ik heb van die zonnecellen lichtdingen van in de tuin. Ja. En ik merkte ook wel dat gewoon in de winter... dan was er zo, zo weinig zonnelicht. En uh, een regentoestand. En dan doet hij het gewoon echt niet. Hè? En nu begint het weer een beetje wat te worden. Als je, en ik, van, nou, dat, als je goede dan... zonnepanelen hebt. dan heb je in principe geen zon nodig. Nee. nee. Dan moet je altijd een klein ja. beetje draaien. Ik heb ook nou, zonnepanelen. Ik ook geen hele duur. Nee, oké. Okay. Nee. Dat is geen eerlijk. Bij al die Action. Ja, Maar ja, het, o, markt, het weet ik, van is wel gezellig, altijd. Het schijnt toch een beetje. Als we het toch over de markt hebben. Op de markt gaat het steeds beter. Uh, ik heb het niet over de biologische markt. Die moet van weg Maar die ambtenaren hebben ontzettend last van het uitzicht. Ja, dat, dat vind ik ook. Over... Wie heeft dat nou weer gezegd? geluk zeg. Je moet je ja, echt, je ja, collega's. er eens papa aanspreken. Dat kan toch <het> niet. Zou <laughs> je toch niet in de media terechtkomen? Ik weet niet wie dat gedaan heeft. Want uh, ik, uh, ik vind het wel gezellig een beetje. Een ja. Voor de deur. Ja, precies. Nou, de, de woningmarkt. We hebben het over een andere markt. Dus die schijnt een beetje aan. Aan te en het is weer hersteld. Echt zo zeggen. Het is weer hersteld, hoor. Zo we proberen iedereen enthousiast te maken. Het is weer zoals voor de crisis. Dus het is De prijs ja. schiet als een raket omhoog. Nou, ook zo zeggen. Als je nu nog iets moet kopen en je hebt wat spaargeld, stap snel in voor De prijs weer. Nou, dat is een, ko een koperspraatje. Uh, Meteen. Ja, natuurlijk een verkoperspraatje. Maar als je, je is de emotie, hè? Ik bedoel, de economie is emotie. En als je dan nou toch denkt: van... ik wil wel iets groter, ik wil even groter uitpakken. dan kan je misschien, jawel, het Huis van Justitie, het Paleis van Justitie in Amsterdam staat te koop. Kijk. En dat gaan ze wegdoen. Het is een gigantisch uh, uh, gebouw, 15.000 vierkante meter. Uh, nou, staat er ook een koopprijs bij? Nee, ik had ook al een beetje gekeken in het bericht. Van, nou, is er een koopprijs te zien? Niets daarvan. Maar je moet gewoon even kijken op uh, biet.nl, geloof ik, of zo. Ik zal even kijken op net de site. Maar in ieder geval, het is in het centrum. Ze zeggen dat er een hotel in komt. En Amsterdam staat daar niet negatief tegenover om daar een hotel in te laten bouwen. Weer een hotel. Weer de, een hotel. hotels die waren zo slecht... Uh, ik dacht ik ook. ...in de, in de pers gekomen. Ja. Maar zal... als op zich, als je gewoon een goed hotel in Amsterdam... gewoon <hums> een, een chic hotel, dat, dat loopt wel hoor. Ja. Nou, ja. Het is een heel oud gebouw thuis. Ik had niet begrepen, want ik, ik heb er heel vaak langs gefietst omdat ik in Amsterdam oh. heb gewoond. Het stamt uit, uit 1664, hè? Ja. Oude moet ze afbreken. Gauw. Nou, platgooien. Nee, Ik bedoel, wat... daar kan je niks meer mee gaan. Maar is het een hele goede investering. Neer als je, je niets brokkelt, het brokkelt te ver van de muur af. Wat, wat, zou, wat zou het zo moeten kosten? Nou, ik denk 15.000 vierkante meter. Nou, ik denk uh, hmm. zeker 10.000 per vierkante meter. Ja, reken dat eens uit. Nou komt de vrouw met de cijfers. Ervoor. Ja, dat is 15 miljoen of zo. Ja, ik zat ook te denken, zoiets. Ja. De 10 en 20 miljoen. Zou zoiets zo doen ze dan? Van de, het, is, het is goed onderhouden natuurlijk. Het zijn allemaal ambtenaren die, die zijn natuurlijk altijd van... Ja, mijn werkplek moet wel in orde zijn. Ja, Net als met die mooie jachten. Dat is ook een ton per meter. En de, ramen, en de ramen zijn altijd een beetje plat. Je, je moet wel naar buiten kunnen kijken. Ja, de ramen zijn wel een beetje kleiner had ik gezien. Ja? Beetje gevangenisachtig, hè? Beetje gevangenisachtig, dat is justitie. Ja. Nou, dus uh, ik heb je even op een idee gebracht. Zie maar even wat je ermee moet wat je er doet. Ik uh, ga straks even uitrekenen of ik uh, of mijn hypotheek hoog Misschien moeten we even bij elkaar komen. Neem jij de ene vleugel en ik neem de andere vleugel. Crowdfunding. Ja, samen kunnen we. We gaan crowdfunding. We gaan crowdfunding, een crowdfunding doen. Ja. Dit lijkt op Jean-Marie of van Jealous. Vast door hun geïnspireerd. Deze band, het heet Future Islands Seasons Waiting On You. Ja, het is een beetje een vaag plaatje. Sorry, ik heb daar een beetje... Eigenlijk euh... nee, om dit soort vaag muziek altijd te draaien. Maar goed. Future Islands and Seasons Waiting On You. Nou, het nieuwe seizoen is begonnen hier. Slantetten zijn open. Het is heerlijk weer. Dus stap op de fiets en kom deze kant op. En uh, nou ja, dan uh, zullen we zien. Ja, dan gaan we er gewoon een mooie dag van maken. Het is de zaterdagmorgen. Toebakleven op de tot met tien uur straks. naar tien een goede morgen wordt. De lijnen zijn oké okay bevonden. Uh, vast weer een bomvolletjes show. Bomvolle show. Een bom? Hoor ik dat? Bom, bom, bom, nee, bom. bom het is geen bom. bom, niks in de hand oh. of zo. Oh. Uh, nee. Nou goed. Uh, Ontrusten. Schrik er berichten. helemaal van. Schrik er helemaal ah. van. Ja, we hebben het er niet gehad, trouwens, over de vreselijke. Knokpartij. Jawel, in het weekend, van om het Koningsweekend. De Zandvoort antwoord was, uh, was leuk, maar er waren twee incidenten. En een man en een vrouw werden zomaar flink geslagen. En gestoken. En, ges en gestoken uiteindelijk ja. ook nog, ja. ja dat, de politie moest erbij komen, de ambulance. Dus er zijn nog, uh, ze hebben wel wat uh, getuigen en wat uh, verdachten. Maar ze zijn er nog mee aan de, aan de gang. Ze zijn er nog mee. Aan, uh, nee, niet mee aan de gang. Ze zijn er mee bezig. Ze gaan er mee aan de gang. Ja. Oké, okay, zoiets, zoiets. Oh, zoiets. Er is Goed. een veiling geweest in Wenen. Ja? Dat is ook wel heel leuk. Een onderbroek van de vroegere Oostenrijkse keizer Frans Jozef I. Heeft Goddamme. op een veiling 2500 euro opgebracht. Ja, het zou, ja, misschien omdat er wat DNA in dat weet ik niet. Ja, het, maar dan ja. kun je natuurlijk wel een keizerlijke nazaat regelen misschien. Ja. Maar het heeft het veilinghuis Dorotheum uh, in het Oostenrijkse hoofdstad uh, heeft wat laten weten. En het gaat dus om een witte linnen onderbroek met het in het rood gestikte monogram van de vorst erop... Je behoorde tot zijn uniform. En, maar veel meer nog had een koper over voor een haarlok van de keizer. En die werd afgehamerd op 14.940 euro. De lok die kwam uit het bezit van een vroeger kamermeisje van de Habsburgse keizer. En die is afgeknipt toen Frans Jozef drie jaar was. Nou, oh. schattig. Ja, ja, daar zit wel DNA in. Ja. Echt van een schattig haarlokje. Ja. Van zo'n klein blond keizertje. Een ja, beetje boys van Brazil kan je dan gaan doen. Ja. Okay. Uh, klongen, ik, ik, vond, ik vond hem wel sympathiek, die Frans Jozef. In die film dan, met Kissy. <laughs> <even>, uh, <laughs> Jij ja, vond hem wel sympathiek. Ja. Tuurlijk, ja, die heb hem ook wel eens ontmoet. <laughs> ja, maar mannen met macht, dat heeft toch een soort erotische aandenaam. Zijn jullie zo oud? Dat heeft jou, uh, ja, ja zo zou het zijn hoor, echt ongelooflijk. Ja. Nou, als we het toch over oud hebben. Een 80-jarige vrouw is samen met haar dochter op rooftocht gegaan. Bij een begraafplaats in Delft. Klinkt ook wel heftig. Op rooftocht, en we gaan vanavond op rooftocht. Op een begraafplaats. Dus op een begraafplaats hebben ze bloempotjes en beeldjes... Van de graaf afgehaald. En die hebben ze meegenomen. En ze werden op het laatste moment betrapt. En toen hebben ze de, de fietstassen doorzocht. En daar zaten alle spullen ah, in. Die wilden zeker gaan verkopen met Koningsdag. Jij hebt het goed in de gaten. Ja? Zij wist waar ze handel moesten halen. Maar het is niet door, doorgegaan. Ze hebben uiteindelijk de beeldjes bij de receptie neergezet. En de nabestaanden kunnen daar het weer ophalen. En weer terugzetten op het graf. Oh ja, ze weten natuurlijk niet wat bij wie hoort. Is het is gewoon een 80-jarige uh... die gewoon helemaal in de war was ja ja je wel denkt... het altijd dat soort ja, dingen. ja, yes, ja. jij had het net over ondergoed ja uh, nou ik heb hier ook uh, revolutionair ondergoed dus oh, man, dat is niet leuk. Ja, is een man die heeft een wat verder sorry <laughs> <laughs> die heeft uh, ondergoed ontwikkeld wat uh, straling tegenhoudt. door oh. een bepaalde manier van, uh, uh, van de de stofweven uh, zou het uh, ja, 99% van alle straling tegenhouden. En voor mij heb je dan een half loodgordel. Maar, ja, maar de rest uh, van je lichaam heeft dan toch wel straling? Want ja, nee, maar het gaat om uh, dat je als man zijn... Uh, je, je edele delen op die manier uh, beschermt tegen, tegen straling. Maar het is te belangrijk tegen warmte te beschermen. Als, je, als, het, als het te warm is, dan, uh, dan ben je niet vruchtbaar. Is nee, maar soms, is dat, soms wil je dat toch ook? Nee, dat is waar. Nou, nee. dat doe, doe maar die wollen onderbroek aan. 9, 9 van de 10 keer wil je dat. Ja. He, dat het niet vruchtbaar is. Ja. Ja, ja onderbroekje kost 40 euro. Okay. Dus hij is een stuk goedkoper dan die jij net. Uh, ja. Hadden. Maar had je nog gezien, ook op tv, uh, dat die Bart heeft laten zien, een bepaalde onderbroek die, die Pippa aangehad zou ja. hebben. Ja. En het was dus inderdaad een uh, Bill ondersteunende onderbroek. Waardoor, daardoor had ze zo'n lovely bum, hè, want die is helemaal op internet overal heen gegaan. Oké. Okay. Toen bij de trouwen trouwe van... Uh, de prins, oh, uh, oh ja, ik moest even nadenken. In In Engeland, waar... Pippa. Pippa. Ja. Ah. Huis, de zus van Kate. Van Kate. Van Kate de Win Winslet. Nee? Middleton. Middleton, ja. Middleton. Middleton. Ja, Middleton. Ja, Middleton. Ja. Maar die ja. had zo'n uh, lovely bam. En er ging uh, het hele internet over. Ze dus is bejubeld en gezongen. Gez en nou ja, het was natuurlijk wel haar moment voor de Kamer. En het is volledig gelukt. Ja, dat is waar. Maar nou. het, ze valt nu door de mand... Ah, ja. hoe heette ze zei ik ga even die beelden opzoeken Pippa. Ja, Pippa, Pippa Middleton hij zit echt de, de, twee uur lang zit hij gewoon even ja, ik de dacht de uit te kijken maar de nou, nou krijgt maar hij dadelijk opdracht hij doet het weer. en dan ah. ga je uitvoeren zet nou, hem maar even op Facebook we kunnen de mensen het zien die boom willen wij wel eens hebben zien Mars <laughs> Today's deze Gold Mooi ah. dag Het heet Mors en dat heet Today's Gold. Ik wil nog even één ding melden. Ik was vergeten met het Zandvoortsbericht, is Dat gisteren is in het Zandvoort Museum een, een, een twee, tento twee tentoonstellingen geopend. Eén daarvan wil ik onder aandacht brengen. Dat is namelijk de vakantiekjes van Anne Frank. Ja, ik heb ze gezien. En ik heb zelf even op internet gegoogeld. Daar kwam ik ook al even foto's tegen. Het schijnt dus dat Anne Frank in haar jeugd... Nou ja, meer dan jeugd heeft ze niet gehad. Dat is, dat is heel vaak in Zandvoort was. En ze heeft zelfs ook een aantal weken... Nee, maar het is toch waar? Ja, ja het is nou, waar. Ja, het, ja, het, ja, het klinkt het, heel hard, maar het is gewoon... Het klinkt, ja, ja. Is, harde waarheid. Het is hard waar het is schandalig. En, uh, eigenlijk uh, heeft ze een paar weken doorgebracht in de, het kindertehuis... aan de Kate, dokter Kate Newmark aan de Oosterparkstraat. Daar heeft ze een paar weken doorgebracht. En er zijn een paar echt hele schattige foto's. Echt. En ik had paker dat ik naar die foto's zat te kijken. Je hebt nou ook half zo'n filmpje erover. Dat ik echt denk van... Jeetje, wat is dit? Dit is heel persoonlijk. Mm. Is dit niet... Ja, dit wordt eigenlijk een beetje te, te, te, te close, weet je wel. Ik zit ja. bij iemand echt in het leven te kijken. Ik weet niet of dat zo ja, gepast dat is. Ja, dat met doe... dat dagboek natuurlijk ook al, hè? Ja, ja al. goed. Ja, ik, doen ik voel... we het toch tegenwoordig met al die bekende Nederlanders heel veel? Ja, ja. maar ja, dit is een andere tijd. Ja. Ik, vond, ja. ik voelde me een beetje betrapt. Ik denk, hey, ik ben een beetje aan het uh, koekuloeren in ons leven. Ja, ik hm, weet niet of dat zo gepast is. Oh, ja, gaan het is wel uh... aanraden, want het brengt weer onder de aandacht wat er allemaal weer gebeurt. Dus natuurlijk, en ja. daar moeten we uh, niet zomaar overheen stappen. Dat gaan we morgen herdenken. En uh, maar morgenavond, als je, als je het in Haarlem gaat herdenken, uh, loop dan echt even langs de wagenweg uh, Florapark Kampervest. Uh, want via op de, de Spaarne Damstraat en de Grote Markt staan dus de wagens van de Bloemencorso. Die, gaat, die is nu aan het rijden. Ze zijn om half tien vertrokken vanuit Noordwijk. En ze gaan via Voorhout, Sassenheim en dan een herstad via Partycentrum de Oude Tol. En uh, Hillegom. En dan komen ze uiteindelijk komen ze in Haarlem aan. En uh, ja, Rotonde, Kerklaan, Heemsteden om kwart over acht. En ze komen pas in de loop van de avond komen ze aan in Haarlem. Zo. En uh, het einde het staat dus op spaarne Schapdamstraat op Grote Markt. Ja. Dus ja. even kijken, het is echt wel de moeite waard. Goed, nou, dit was Toeboek op de radio. Ja, tot volgende week weer. Tot volgende week. Ja, tot volgende week. Voor weer een nieuwe aflevering. Ik ga zeggen, maak er een mooi weekend van. En eh, uh, nou ja, uh, ja dat, dat is het. Tot is Het ritme van is dat FM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks dat meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.